Kees Groot met het NOS Journaal. PVV-leiders wilden gisteravond de onderhandelingen in het katzhuis al afbreken. Dat zeggen bronnen in Den Haag. Er zou oneenigheid zijn over de WW en het ontslagrecht. Al eerder eiste de PVV ook een forse bezuiniging op ontwikkelingssamenwerking. Verder zou Wilders een referendum over de euro hebben geëist. Voor de VVD en het CDA is dat een onbespreekbare optie. De katshuisbesprekingen staan hiermee op het punt te mislukken.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 De metrolijn moet in 2017 klaar zijn. In de huidige plannen eindigt de lijn bij, de, bij station Zuid. De gemeente Amsterdam heeft al eerder geopperd om de lijn door te trekken naar Schiphol, maar van een diepgaand onderzoek naar de kosten is het nooit gekomen. In de loonse en Drunense Duinen is geen massagraf van verzetstrijders gevonden. Er waren vermoedens dat in de Brabantse stuifduinen de resten van 14 geëxecuteerde verzetstrijders uit de Tweede Wereldoorlog lagen.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 We was gasten Ineke Venrooy. Zij is psycholoog, therapeut, healer, oude lezer en ze geeft klankschalen concerten. Um, ja, we gaan uh, nu even luisteren eerst naar de muziekbespreking van Rob. Ga je gang op. The.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 Gezongen van muziek van hun ouders, natuurlijk. En ze hebben ook covers gezongen van andere artiesten. En als je dan een cover maakt, is het eigenlijk wel heel erg leuk als je er totaal iets anders van maakt. En uh, ja, ik zou zeggen, luister maar naar het nummer Go Your Own Way van uh, Fleetwood Mac, maar dan in de uitvoering van uh, Wilson Phillips.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 een Roos of een bloem, en in die roos van een bloem, uh, daar zie je de levensloop van de persoon. Nou, pak je dan fysiek echt een, een roos? Ja, bijvoorbeeld een roos, dat kan. Maar hoe dus, wat heeft een roos te maken met de levensloop van de persoon? Uh, nou, je begint bij de wortels en de wortels, uh, dat, die kunnen al dan die diep in de aarde staan, bijvoorbeeld. Mm -hmm. En dan, uh, dan betekent dat dat, uh, dat, uh, ja, dat de, de persoon uh, iets is in zijn jeugd, of, of die, die geboortegrond uh, die niet helemaal uh, uh, fijn was, als het uh, heel los in het zand staat, dat ze daar moeilijkheden maar, hebben gehad. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, wat, wat ik uh, lastig vind te begrijpen is dat je zegt van, je pakt gewoon, je koopt een roos bij de blo bloemist, die ga je dan lezen, zo hoor ik je verhaal, en dan krijg je informatie over een willekeurig persoon die daar toevallig naast zit? <ical false>. Nou, je doet het andersom. Je, je hebt de persoon voor je, yeah. en dan maak je eerst een hartverbinding mee, yeah. en dan zie je een... Oh,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 Uh, ja, ik gebruik ze alle drie. wat ja. heeft voor Het, uh, het meest eigenlijk uh, de chakra readings. Oké, okay, En de, en de, en de, en de oost, uh, Maar Ja, ik doe dan een bloem. Er ja, ja. verschijnen verschillende soorten. Ja. Ik heb als iemand gehad, ja, er verschijnen een cactus. Ja, dat, dat kan ook. Oeh, dus dit, ja, dan, of... ja, dan is het even wel even zoeken wat er dan aan de hand is. Ja. Maar je kan op het einde van een bepaalde fase in je leven zijn. Dat je echt uh, ja, nieuw nieuwe uh, groen hebt eigenlijk dat je uitgebloeid bent op dat moment even helemaal. Ja, en dan kan ik nog een mooie metafoor tegenaan gooien dat de cactus meestal de mooiste bloemen maken. Maar Precies, goed, uh, dan kunnen we even doorgaan. Ja, ja, ja. Hey, En wat, uh, wat heb je daaraan?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 Of is dit echt zo'n unieke methode dat je ja, het dat eigenlijk alleen maar even... met de oude lezen? Ik, ja. het bijvoorbeeld een irescopie te denken bijvoorbeeld. Ja, handlezen. dat is natuurlijk. Het ja, zijn allemaal vormen van, uh, van ook het lezen en, en, en tot de kern komen van iemand. Uh, ja, dat is ja. ook een vorm van lezen, klopt. En wat is dan uh, de voordelen bijvoorbeeld van oude lezen boven iroscopie en handlezen? Dat is de ingang, dus, maar waar je, waar je voor geleerd hebt en wat je ligt, mm -hmm. denk uiteindelijk... Volgens maar, mij is met ben je met iriscopie meer bezig, ook met fysieke uh, klachten, hè? Of, uh, Ja, dat ja, weet ik oh, je weet niet zoveel. Nee, uh, dat weet ik niet. Ja, um, ja ik, ik denk zelf dat je, dat je met, met oude lezen en zakken lezen veel meer... In, wat jij zegt, tot de kern, tot de essentie gaat. Ja. Uh, ook op energieniveau. En, en, en iriscopie is... Ja,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 He, dus wat, ja, dus wanneer vaak, grijp je naar het middel lezen? Nou, vaak als je het even niet meer weet. Dus deze, deze... Maar ja, dan heb je nog 80% van de mensheid, volgens mij. Ja, <laughs> nou, daarom uitgebreid een klantenkring. Nee, oh, ja, ja. <laughs> nee, als je, als je ja, graag uh, ja, iets meer richting aan je leven wil geven, je hebt een fase afgesloten of, of je zit moeilijk in een fase, in, in een knoop. En dan, uh, ja, dan is het fijn om te horen van iemand uh, ja, waar je staat en iets mee te krijgen van, aan suggesties waar je iets mee kan in de dagelijks leven. Ja,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 Okay. <laughs> dus het is net zoals een auto die in een garage komt en je steekt het even in de computer en de hele diagnose van de hele auto wordt in 10 minuten zichtbaar weet je wel ten opzichte van een oude garage die alles maar moet onderzoeken, uit elkaar moet halen een beetje dat verhaal ja, dat is tevens ook wel waarom ik ook juist die therapie doe ja, het koppelt natuurlijk prachtig en soms, bij sommige mensen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 Als het nog maar net gehandhaafd. Als het maar niet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 Lastig via de radio ja. uit te leggen. Ja. Vorm, we hebben ook geen webcam. Een kommetje, in ieder geval. Uh, je hebt twee soorten schalen. Je hebt uh, zuiverkristallenschalen en je hebt uh, metalen schalen. Uh, metaal is, uh, ja, dat betekent uh, dat het uit uh, zeven metalen bestaat. Elke klankstaal? Dus elke klankstaal uh, be, bestaat in principe uit zeven metalen. En dat is goud, zilver, koper, kwik, ijzer, tin en lood. Die hey. zijn allemaal uh, in één schaal aanwezig. En um, ja, die woorden uh, oorspronkelijk, komen ze, or, oorspronkelijk komen ze uit de Himalaya, uit Tibet en Nepal zijn uh, deze schalen...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 Mooie muziek uh, maken. Allemaal ja. één toon. Een dus, uh, uh... enorme trilling komt uh, ervan. Ja. Ja, uit verschillende toonsoorten hoor. Ja, wat, wat dus, heb je daar aan, die trilling? Of is het alleen mooi? Ja, sowieso is het mooi, maar uh, uh, je lichaam uh, bestaat voor 70% ongeveer uit water. En door die uh, trilling gaat het water stromen in je lichaam. Dus dan, uh, dan schoont het eigenlijk. Dus dan heeft het een heel diep reinigende werking. Ook je orgaan.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 Uh, in uh, Tibet heb ik me laten vertellen uh, als een, een, een monnik in een klooster kwam dan kreeg hij zijn eigen klankschaal en, ja. en dat speciaal op zijn uh, ja, chakra afgestemd of op zijn energie afgestemd ja, mooi ja. Hey, we gaan zo uh, lekker verluisteren naar een uh, klankschaal concert het Unicum in uh, Zandvoort denk ik, okay. uh, voor de radio yeah. en uh, ja, ik ben heel, uh, heel benieuwd, wil je daar nog iets over zeggen over wat je gaat doen?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 Uh, uh, uh, op, op, op wat zij nodig heeft Ja Het mm, ja. Ja, was, was een hele heldere klank Heel, ja. uh, heel mooi okay. Nou maar in ieder geval welkom Bij, ja. Uh, bij Inspiratieradio <laughs> Ja, ik ga aardig <laughs> Nu ben je meer van de techniek uh, uh, Wat zou je, zou je erover kwijt willen Over dit uh, concert wat je net gegeven Ja, nou de, Het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 Ik vond ik, ik, moet zeggen, ik ben helemaal uh, ja, echt heel enthousiast over shamanisme. En ik kom altijd weer terug in dit gevoel uh, als je dit soort dingen doet. Dat is uh, uh, prachtig. Ja. Ja. En hey, zullen we langs maar even naar jou toe gaan? Wie, wie is Ineke Venroy en wat doet ze? En ze hebben heel wat anders. Hele andere energie, een andere <laughs> sfeer. Is maar Ineke Vel, ja. ja, over vijf minuten <laughs> Kijk. zijn we alweer uh, aan het einde. <laughs> mm -hmm. Niet van de uitzending, maar wel van het uh, interviewstuk. Um,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 Ja. Je hebt je praktijk op uh, Prinsenbolwerk, Bolwerk. Dus, ja, uh, de, bij het station. Ja, dan geef ik ook de klankconcerten. En 18 april heb ik het uh, komende klankconcert. Hmm. En waar is dat? Dat is ook, uh, ook op het Statenbolwerk. Bij, je, op, Sta is het? op Statenbolwerk. Ja, ja, ja. ja. ja. Vlakbij het station. Ja, wil ja, je nog iets kwijt? Ik heb ik nog een paar minuten. Spreek nu of zwijg voor eeuw. Ja. In ieder geval in de Zandvoort, Zandvoortse radio. Oh. Ja. Maar mag ik, mag ja. ik even wat zeggen net? Want toen je met de windstick en... Hoe noem je het? Zoiets wat je... Een had, oceaandrum. oceaandrum. Ja. Dat, dat vroeg ik dus ook al. Want het klinkt ook zo mooi. Dan kreeg ik alleen maar kippenvel van. Ach, fijn. Dat Fijn. Ja, het is nu een beetje weg hoor. Maar ik had echt... Ik zat een beetje... Ik denk als uh, de microfoon maar stil blijft staan... Ja. Dan <laughs> ik ging ik helemaal zo shaken. Dus ik dacht van... Nou, dus het, het, het heeft wel erg veel uitwerking. Dus misschien... Uh, ja... Het zal heel apart zijn als je bij, uh, uh, bij de langs komt om dat uh, te ervaren, in ieder geval. Ja. Dat wil ik uh, wel zeggen. Want ik, ik ben er nu misschien maar in 20 minuten, maar ik voel het nu al. Ja. Dus. En um, ja, ik weet ook eigenlijk niet wat ik moet zeggen, want ik het normaal bereid ik het ja. altijd een beetje voor. En nu, uh, oh, dat dus willen we zo, hier niet. Dus, uh, <laughs> nee, dat moet helemaal niet. <laughs> dat moet helemaal niet. Nee, dat nou, doe ik toch altijd stiekem mooi. Oké. Okay. Uh, nee, prima. Dan, uh, dan, uh, ik denk dat het goed is om gewoon hierbij te laten. Oké. Okay. dankjewel. Alsjeblieft. Mm -hmm. I was five, you were three, we were down.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 de kant. Thank <laughs> you.